Volgens een lokale mensenrechtenorganisatie zijn er nog bijna 650 politieke gevangenen in Venezuela. De nieuwe wereldwijde importheffingen van president Trump worden dinsdag van kracht, meldt het Witte Huis. Trump zei vannacht nog dat de importheffing van 10% direct zou worden ingevoerd. Met de maatregel probeert de Amerikaanse president zijn handelsagenda overeind te houden...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 De vertraging is 10 minuten. En tot zover de A B verkeersinformatie ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Toebak leeft. Toebak leeft. Toebak leeft. We gaan beginnen. Al meer dan 12 jaar in de zaterdagochtend. Goedemorgen, Zandvoort! Ja, tweede gedeelte in het Straks hebben we het er weer over Ja, wat allemaal gebeurt er de jaren heen. En wie er jarig is. Hallo, how hell, do you read me? Wat? Oh, hell, do you read me? Doei. Straks daar meer over, natuurlijk, onder andere, ja, dit, hè? Wasverzachter? Nee, heeft niks met wasverzachter te maken. Dat dachten we altijd, er zat echt een heel ander verhaal achter. Eerst maar even een goud van oud plaatje. Afgelopen week kom ik hem tegen en denk oh ja, de LP nog wel van de de. Ja, origineel sneeuwtje voor een beentje: Slow Emotional Replay. Een certain smile was in Nederland de Nederlandse grootheid, maar dit wordt eigenlijk nog veel beter. Sinds 1978 met Matt Johnson in verschillende samenstellingen hoor. Hij is de enige die is gebleven. Hij is ze allemaal weggepest, ze kwamen allemaal weer terug. En uiteindelijk uh, hebben ze volgens mij vorig jaar nog een nieuw album afgeleverd. Dit is een klassieker die natuurlijk heet slow emotional replay hier in de zaterdagmorgen bij Toebakleven. En kijk je in het verleden. Hmm, wat gebeurde er door de jaren heen? Geschiedenis, geschiedenis. Terug naar 1852 52, de vereniging Hoefde ter arbeidsklasse ter Amsterdam wordt opgericht. Dat is de eerste in Nederland uh, die zorgt voor de arbeiders. Om, ja, er moesten moest gewoon betaalbare woningen komen. Want in Amsterdam komen steeds meer mensen. Er werd steeds meer uh, ja, arbeiders uh, verwacht daar. Uh, kamers werden door midden gesplitst. Uh, hele gezinnen wonen in één kamer. Het werd echt één grote chaos. En wat dat uh, ten nadeel was... dat er dus uiteindelijk epidemieën uit, uh, uitbraken. De huren gingen omhoog... Uh, de, de regering was uh, liberal, uh, uh, liberalisme. Uh, dat was meer voor vrijheid. En die wilde echt die uh, uh, handelaar niet aanpakken in woningen. Mm. Dus dat is, nee dat mag niet. Dat is vrije markt. Maar uiteindelijk hebben ze dus echt een vereniging opgericht. Die ging dus huizen bouwen. En uiteindelijk tussen uh, 1850 en 1900 zijn er 7, uh, 180 woningen gebouwd. En uiteindelijk was de huurprijs ongeveer zesde van het inkomen van een arbeider. Er werd ook op toegezien, hè? er zijn ook documentaires over gemaakt... over een vrouw die dan al die blokken naging... en ook het oogje in het zeil hield. En ik keek zo van, nou oké, okay, is alles een beetje schoon? Ja, nou, erg hè? En eh, toen... Toegezien... En dat niet veel alcohol werd genuttigd uh -huh, uh -huh. en uiteindelijk werden gezinnen ook uit elkaar gehaald, Zo, want jij kan beter daar wonen. Daar zijn ook wat meer drinkenbroeders. Dan kan je daarbij? Een, uh... of, of ze de... werden naar uh, Drenthe gestuurd natuurlijk, he? het naar het de koloniën, zeker ja. als ja. het echt naar de hand liep. Maar goed, het echt serieus over nagekeken uh, na en het werkte ook dit. Ja. ja. Leuk om weet, weet, weet, wat je vertelt is daardoor ook de vereniging eigen huis opgericht. Dat weet ik niet eigenlijk. Zo, ja? zo klinkt het wel. Zo klinkt, nou, uiteindelijk ja, is het zo overgedaan is het aan de gemeente, hè, dit. Ja, ja. Ja, dit ja. is niet. Uh, ja. Vertel. Even vandaag in 1947 introduceerde Edwin Land, de oprichter van. De... Juist. Heeft u het geraden? Heeft u het gehoord? De Polaroid, de allereerste ja. oh. instant fotocamera. Ik denk, we krijgen raad het geluid. Dan kan je. <lacht> Luchtgitaar winnen. <laughs> Deze innovatieve camera stelt de gebruikers in staat om binnen een minuut een afgedrukte foto in handen te hebben. Ik weet dat nog niet dat ik zo'n apparaatje had, maar ik heb het ooit wel eens een keertje in mijn handen gehad en uitgeprobeerd. Ja, we hebben en het wel. Al... Ben je ja, heel oud, hè, als je dat eh, nou, gaat zien, nou, Ben niet ja, uh, jonger. Jij hebt echt de pollo uit in de camera. De eerste instantcamera was uit 1947, hè? Ja, nee, toen was ik. Uh, Dit is echt een heel andere nog camera. Een op YouTube kan je al die dingen kijken. Die, diegene die je in je hoofd hebt, die, is waarschijnlijk, uh, die kwam uit in 1963. Dat is ja. echt die kleur. Ja. Weet je wel? Want in het begin moest je echt aan die aan instant camera... moest je echt wel ergens iets uittrekken. Weet je wel? En dan moest je wapperen. En dat was best ja. wel een onderneming. Er was een heel chemisch proces in dat apparaat. En Ik denk je, dat het ook heel ongezond is geweest om daar vlakbij te staan met je neus. Ja, zeker. Dus niet woord, daar dus. hebben we nooit het over gehoord eigenlijk. Ja. Maar goed, eerst hij heette Polaroid Land Camera Model 95. Binnen een minuut was er een foto. Mm -hmm. En uiteindelijk, uh, ja, er was een chemisch gedoe in dat ding. Het maf is dat deze Edwin Land 500 octrooi op zijn naam had. hij was echt een ja. uitvinder. Hij is ooit begonnen met allerlei filters te organiseren en te maken voor camera. En daar heeft hij uiteindelijk eigenlijk zijn eigen camera uit... Uh, Uitgedistanceerd en gemaakt. In 1970 laat hij in een helikoptervlucht laat hij zien wat voor bedrijven hij allemaal oft heb heeft gezet en wat hij, zijn plan is voor de toekomst. En er is ooit een documentaire gemaakt over deze uh, Edwin Land en dat Steve Jobs erg door hem geïnspireerd was. En in die uh, documentaire zie je dus Edwin Land staan. En nou ja, luister even naar het fragment. En hij reaches into his coat pocket en hij pulls out a black wallet.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 Dit is echt precies waar we nu in zitten. Gewoon, mm. echt, dit zegt hij in 1970. Hij had iets als die jas vandaan. Dat lijkt op een iPhone. Het is een portemonnee. En hij maakt dan foto's. En dat doe je de hele dag door. Nou goed, Deze Steve Jobs zag dit filmpje. Deze bedrijfsfilm. En toen dacht dit wil ik uit gaan voeren. En dat is gelukkig. Zelfs de logo's, de, de ideetjes. Allemaal heeft Steve Jobs uitgewerkt. En dat is uh, groot geworden. Dat is wel Terug. Over de eerste instant camera van uh, Edwin Land. De Polaroid. Vertel, wat weer. meer. Ja, in 1814, toen hebben speculanten gepro geprofiteerd... van het vals in omloop gebrachte bericht over de dood van Napoleon Bonaparte. En uh, dat heet dan ook de grote beursfraude van 1814. En uh, om tien uur ochtend was open de beurs en uh, het nieuws was bekend. En gelijk steeg de prijs van toonaangevende overheidshandelsaandelen. Maar in de loop van de middag nog geen bekendmaking. En uh, uh, toen begon het weer uh, te dalen. Maar er waren dus drie Franse officieren die zeiden... nee, hij is echt dood hoor. En ondertussen ja. ging die prijs weer omhoog. Maar toen bleek het <laughs> eigenlijk dus dat hij gewoon nog in leven was. Ah, nou, toen de kelderde best. die prijs weer. En maar de speculanten die die aandelen verkochten... Waren, was meneer Thomas Cochrane en zijn oom Andrew Cochrane Johnston. Maar die, die zijn uiteindelijk dus echt uh, aangeklaagd en berecht. En uh, eigenlijk was uh, die Cochrane veroordeeld tot het schandblok. Ja. Oh. Maar uiteindelijk uh, vreesde de overheid rellen. En, uh, want hij was eigenlijk een oorlogsheld. Dus toen kreeg je uiteindelijk slechts oh. geld, van duizend pond en een jaar gevangenisstraf, maar het is voor iemand die dan zo van adel is, is dat natuurlijk wel heel erg. Mm, ja, mm. dat is dus op, schande. Maar het is wel schande dat je ook ja, dat je schande. dat doet ook. Goed, wat nog meer? Geschiedenis. Ja. Nou vandaag in, was uh, wel heel opmerkelijk en leuk. Vandaag in 2010 uh, goud voor uh, Mark Tuitert tijdens de Olympische Spelen in Vancouver. Het is nu natuurlijk uh, Europa. En ja. Toen ja. was het Vancouver. Nou Tuitert. Uh, is destijds de eerste Nederlander sinds Art Schenk in 1972 geweest. die de Olympische titel op de 1500 meter heeft veroverd. Dat is toch wel leuk. Ja, ja. zeker. Nou, als we het toch over sport hebben, 1985. Kastelein, ja. waar bent u eigenlijk? Wij staan. Nee, die wilde ik, ik wilde die ander. Mm -hmm. uh, ik had iets over. Uh, Even, ja, ja, dit. Na 22 jaar, eindelijk weer een elfstedentocht. De 13e... Waarvoor 277 wedstrijdrijders. ochtends om half zes in de Frieslandhal in Leeuwarden van start gaan. Hierna is het rennen geblazen. 1200 meter in een lichte motregen naar de echte startplaats op het ijs van de Zwettenhaven. Het is tenslotte Evert van Bentum die juichend als eerste over de streep gaat... na 6 uur 46 minuten en 47 seconden. En terwijl de 26-jarige winnaar wordt opgeslokt door de honderden op het ijs... onder wie koningin Beatrix... Zijn overal op de bevroren wateren van Friesland de meesten van de 16.000 toerrijders nog onderweg? Ja, die gingen nog mm. lekker even door. Schaat maar even van Bente wint ja. dus de 13 e 11 in 1985. Klopt. Ja, zeker worden deze. Ja. In uh, 1811 uh, wordt de ontdekking gemaakt wereldkundig van glor uh, door Humphrey Davy. En hij kwam al uh, in 1810 tot de ontdekking dat uh, ik zei, zei, 1811 was het dus hè? Dus het is uh, ruim 200 jaar geleden. En toen kwam eigenlijk uh, tot de gevolgstrokking van dat chloor bestond door zoutzuur dat geoxideerd was. om dat dan weer uh, op te warmen of zo. Maar het blijft natuurlijk wel een gevaarlijk goedje. Ja, zeker. En ik kan niet anders zeggen. Ik mm. heb, uh, ja, ik heb zelfs. Maar het houdt wel de toiletten schoon. Mm. Dat is zeker. Ik heb pas nog iets anders ontdekt: goor. Goorkloor. Goor heb ik ontdekt, ja. Dat dingen goor kunnen zijn. Dat is, uh... Nou ja. Nou, goed. Uiteindelijk nee. Het maf is dat er eerder ook... Uh, Carl Schiele het al eerder had gezien... maar die wist niet dat het een element was. Dus uh, ja, die had het al... Uh, weet ik veel, al tien jaar eerder ontdekt... geloof ik. Nou, hmm. ja, soms dan kijk je net een andere kant op. Nou, tot zover even de geschiedenis. Straks de verjaardagen trekken aan u voorbij. Hebben we hebben eerst hier even... Orange Skyline is dus een Nederlands beentje, een nieuwe CD uit. Ja, die heet Dreams to Keep. Dit is Feel. my room but I The thing.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 Real. Yeah, I just feel. I feel like real. Nieuwe plaat van The Orange Skyline. Wat ik ziet, denk, wat was je vorige plaat ook weer? Echt jaren geleden was ze ooit een hit. We zijn heel jong begonnen en dus smaakt nu weer een nieuwe plaat. En uh, die hoor je bij toepakken even Goed, het is er weer tijd voor de verjaardag. Hè? Nee, dat zou je, wel je moet harder zingen. Dat is echt hoor ik je niet. Je moet echt harder zingen. Ja, sorry hoor, Een beetje verbetering in moest zetten. Goed, we kijken naar wie is de jarige. En een van diegenen die jarig zou zijn geweest... overleden toen ook in 2003 al. Toen was ze 70, 70 jaar oud. G uh, Eugene's Kathleen Weimond. Junice ja, ja. Mm. Kathleen je, je, Wayman. Ja, ik heb het natuurlijk al gewoon over een Nina, ja. Nina, Nina Simone ja. En ze in 1954 en nam ze deze naam aan. Dat was eigenlijk ja. een naam voor iemand anders, maar die naam leek er toch wel leuk. Die naam nam ze aan, 1954. En uiteindelijk ze was ze heel goed piano spelen. Echt heel goed. Ze gaf les op 17-jarige leeftijd al aan verschillende mensen. Ze heeft allerlei beentjes begeleid ook. En uiteindelijk is ze zelf naar Philadelphia gegaan. Ze heeft high school gedaan en weet ik veelal, Uiteindelijk is ze in een nachtclub gaan zingen. En de bekendste plaat van haar is natuurlijk uiteindelijk gewoon wel. Uh, even kijken. What about a boy? Mm -hmm. baby, a for me? Nee, dit. dit. Oh, ja. Ik moet zeggen, ik, ik, ik, tijdens dit plaat dacht ik: Je bent de hele tijd opzommen wat je niet hebt. Ach, dit heb je allemaal niet. Ik wil horen wat je wel hebt. Dat heb je allemaal wel. Oké, okay, nou Zisteren wees je daar komen. wel blij dan. Ja. Nou, het mooie vind ik wel, nope. als ik dat nog mag aanvullen, dat zij op tienjarige leeftijd bij een pianoconcert moesten haar ouders uh, plaatsmaken voor Blanken. En klopt. daardoor is zij uh, later betrokken geraakt bij de Amerikaanse Civil Rights Movement yeah. van Martin Luther King. Ja. Yeah, dat klopt. vind ik dan wel een bijzondere. Uh, nou, ze heeft bijzondere dingen gedaan. Ze heeft ook onder andere belasting ontdoken en ze wilde ook geen belasting betalen... want ze vond ja. dat de mensen uit Vietnam weg moesten. Ik weet niet of dat helemaal bij elkaar past, allemaal maar goed. Uiteindelijk heeft ze ook de, de versie gemaakt van The House of the Rising Sun. Dat is een heel oud nummer, wist ik trouwens niet. Bob Dylan, The Animals, The Eagles hebben het ook allemaal gedaan. Natuurlijk is er niks origineel aan. Uiteindelijk heeft ze hier in uh, Nederland opgetreden in uh, 1965... voor de eerste keer op 25 december hey. in het uh, Mickery Theater... En Lunar Sloot. En daar heeft oh. ze een hele bijzondere versie van Strange Fruit. van Billy uh, Holiday te horen oh. gebracht. Ik, en Heb ik kon je dat nou fragment? Ik kon het niet vinden. Hm. Maar Strange Fruit. Jullie weten wat Strange Fruit is, toch? Mm -hmm. Dat van uh, Billy. Uh, uh, nee, vertel. Ja. Nou, luff, luister even naar dit fragment. Zo! Nou, trees bear a strange fruit, blood on leaves and blood at the root. Nou, ik zal heeft verder besparen, maar dit gaat dus over uh, dode lichamen, dode, zwarte dode lichamen die aan bomen hangen. En zij komt daar voorbij. En dat heeft dus deze Nina Simon ook op haar eigen wijze manier in Nederland toen. Vertalkt, iedereen was zwaar onder indruk, want dat ja. ging over pure racisme. Zeker. En Billy uh, deed dat ook heel vaak, Billy Holiday, op, uh, ja, in die witte clubs. Trat ze dan op, die nachtclubs. En als afsluiting deed ze dit lekkere nummer nog even. Ah, <laughs> en misschien nog wel leuk over haar te vertellen. Want in 1995 schoot Simone op haar buurjongen met een luchtdruk geweer. <laughs> omdat ze zich door zijn gelach niet kon concentreren. Nou, dat heeft in de muziekwereld gezorgd voor haar reputatie. Als ze omschreven worden lastig en wispelturig. Dus is een vrouw geweest. Ja. Ze wilde geen belasting betalen. Ze, ze ont, uh, ging naar Amerika weg en daarna kwam ze weer terug. Ze heeft ook een tijdje in Nederland gewoond. Echt een periode in Amsterdam heeft ze gewoon hmm. in de jaren negentig, volgens mij. Ja. Dus uh, het is een so, bijzondere vrouw. Met, uh, ja. Goed, nou het ging over Nina Simone. Wie nog meer? Ja, vandaag de geboortedag van Christopher Atkins. Hij wordt vandaag 65 jaar. Nou, Christopher Atkins is een Amerikaans acteur. en populair tieneridool. Hij wordt bekend door zijn rol in The Blue Lagoon. Nou, ik denk dat iedereen hem wel... Oh, ja. Met, met ja. Blue Shields. Ja, ja, ja. ja, ja. Op dat moment. Nou ja, de film gaat over twee kinderen die schipbreuk leiden. En vervolgens opgroeien op een onbewoond eiland. Nou, de rolprent is vooral in Amerika een enorm succes. En Atkins is op 19-jarige leeftijd op slag wereldberoemd. Nou ja, met zijn sportieve uiterlijk staat hij uh, op veel covers van verschillende bladen... en ook werkt hij aan reclamespots voor verschillende grote merken... als uh, Adidas en Coca-Cola. En tot zijn vreugde van zijn fans poseert hij 1983 naakt in de Playgirl. Yes! En mm. Edkins speelt nog onder meer in films en serie. En zo is hij die jonge Minna van Sue Ellen te zien in de Serie, serie Dallas. Oh, waar zei je dat? Uh, ja. Grappig. Hoe geweldig, hoe leuk is dat? Zeker. Vandaag wordt hij 89, bijna 90, Carrie Lockwood. Uh, hij speelde in allerlei uh, series. Hij was eerder, in het begin was hij eigenlijk de do double bottle, de, de Body Double voor uh, Perkins. Hm. Voor Anthony Perkins. Later heeft hij allerlei rollen gespeeld. Onder andere speelde hij ook in deze serie. Dit is ook wel een van zijn rollen waar hij in speelde. Murder, She Wrote, maar echt Warlocks heeft hij in gespeeld. Waar hij eigenlijk het, echt het... Populairst, eh, in mij werd, werd dit. Space Odyssey 2001, daar speelde hij in. En hij was die gast die zeg maar... buiten het spaceship terechtkwam. En toen vroeg zijn mede astronaut om die deur open te doen. Hallo, Hal, do you read me? Hallo, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Affirmative Dave, I read you. Open the pod bay doors, Hal. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Ja, zeker Hal 9000. Het bekende stemgeluid vind ik altijd wel weer leuk om terug te horen. Goed, wie nog meer? Ja, vandaag. Florians is vandaag jarig. Ze wordt vandaag 45, als ik het goed zie. Internationaal bekend als frontzanger is van de symfonische metal band Nightwish. Wacht even, een fragmentje. Word je je al wat onrustig van deze muziek? Ik moet er altijd om lachen. Waarom? Ja, dat hele harde muziek. ja, Wat vertel verder. ze ja, was wel geweldig toen met beste zangers. Yeah. En toen deed ze dan een stukje uit de Phantom of the Opera. En uh, toen haalde ze echt die allerhoogste noot die echt niemand kan halen zowat. Yeah. En uh, ja, daar heeft ze echt heel veel indruk mee gemaakt. Ja. Dus dat was met Henk... Uh, Henk ja, drie octaafelkansen of zo geloof ik. Hè? Ja, ongelooflijk. Ja, het is echt... Ze heeft wel wat mogelijkheden, zeg maar, met die stem. Ja, het is door die... Uh, door die hele beste zangers is ze eigenlijk bekendgeraakt. En daardoor uh, heeft ze volgens mij ook met Henk Poort samen... ook nog een aantal optredens gedaan. Maar even serieus, dan zit je dus in zo'n bent En dan ga je met beste zangers meedoen. <laughs> je weet niet hoor. Dat is... Ja, maar dat is het leuke. Zij zoeken dus inderdaad uh, verrassende mensen op. En ja. dat is, dat geeft wel ik vind het leuk. Het een leuke en dan kan je van. helemaal de andere kant op. Met, uh, met die Poort ga je dan dat is muziek maken. Nou, Thank echt... Uh, pok. Ah, leuk toch? Maar goed, uh, de andere plaat die ze uit hebben gebracht... nog niet zo lang geleden, was dit... Je kan drie octaven, meer dan drie octaven zingen. Clean zang tot screamen en tot grunten. Nou, grunt hebben we nog niet van de gehoord. Daar heb ik geen voorbeeld van. Maar Florian, het is een duidelijke echte goede zangeres. Dus dat, dat kan je niet ontkennen. Gewoon. Zeker weten. Onmogelijk. Zeker, zeker, zeker, zeker. En op 16 jarige leeftijd is ze ooit begonnen met uh, After Forever. Dat was haar eerste uh, nou ja, hardrockband eigenlijk waar ze in speelde. Uh -huh. Dus ja. dat is uh, bijzonder. Vandaag maar. is ook uh, Frederik Brom jarig. En hij is een acteur en presentator. Maar die, is, uh, die heeft ook wel voor alles gedaan hoor. In Nederland inmiddels. En uh, ja, hij heeft ook in allerlei films meegespeeld. Maar ook in televisie in baantje. Roze Grunewald Kalaim. En uh, uh, Julia Stengo. Maar hij heeft echt... Uh, ik ken hem wel ook van zo'n serie van uh, allemaal uh, makelaars of zo. Oh, ja. Dan ben ik even de naam kwijt. Maar hij uh, race altijd op die brommetjes. En ik vond hem altijd wel een leuk type. Ik kan niet anders zeggen. Oh. Nou, misschien de laatste voordat no. we overgaan naar het nieuws van Zandvoort. Yeah. Vandaag in 1927 is het de geboortedag van Hubert de, de uh, Givenchy. Uh, hij was een uh, Franse aristocraat en modeontwerper. In 1952 opent Givenchy zijn eigen modehuis en presenteert zijn eerste... Courture collectie nou, In de show introduceert hij rokjes en bloesjes. Nou, hiermee legt uh, Givenchy de grondslagen voor de stijl die nu bekend is als casual chic. En voor ja. de Rokjesdag ook. Dat, ik denk waarschijnlijk dat dat de Rokjesdag vandaag... komt. Conservatief, <laughs> ouderwets. Zeker. vrouw ja. met een rokje. Bam. Ja, We maar... moeten voor jou nog wel wat doen, eentje. Wat? Eén een, een, een verjaardag. Oh, Oké, okay. oh, ik heb nog één verjaardag. Uh, Kelsey Grammer uh, is vandaag uh, 71 geworden. Wie is dat? Nou, ken je dit toch? Kijk, we je kunt nou raden wat dit ja. is. Ja. Dit is nog het de tune van de uh, ja, serie. Ofzo? Nee, nee, nee. Nog een keer, nog een keer. Ja, is dit dit is da het kwamen allemaal, kwam allemaal ja. vrienden bij elkaar. Oh. En er is toch zo'n man achter Cheers. de bar. Cheers. Cheers. Je hebt gewonnen, zeker. Cheers. Ik heb het over niemand minder als Frasier... Want Freesje werd later natuurlijk uh, weer, uh, zeg maar. Uh, um, dat was de opvolgende van, zeg maar, Freesje. En dat klonk dan. Uh, ja, sorry, ik ben even van die dingen. Zo. Dit is Hey baby, I hear the blues are calling. Toss salads and scrambled eggs. Sick. Dat was Freesje in het mooie appartement. Ontving hij naar allerlei mensen. Dat was een van de radiopresentator. Die soms niet altijd even goed uit de verf kwam. En in 23, want hij heeft echt 20 jaar deze serie gedaan en in 23 kom je ook nog weer terug met een uh, met de serie. Don't sit down! Those are Christian Lacroix pillows. So we can't sit on the couch. Not in jeans. <laughs> deke, de deke heeft het een beetje iets weg van deze uh, deze uh, grammar uh, die uh, de phrase speelt, maar goed. Uh, hij heeft onder andere ook die X-Men gezeten, En hij heeft de stem geleend aan de Toy Story 2. Dat was die Stinky Pie. Pie, waarschijnlijk. Nee, Pie staat hier toch? P-I-E? P-I-E-T-E. p toch? Hij is flieken getrouwd geweest trouwens. Stinky Pie. Dat is wel leuk. de verjaardagen, want we komen niet uit met het schema, jongens. Zeker. Nou, straks hebben we vast nog wel een vergeten verjaardag. Ja, zeker. Die hebben altijd wel voor de klaarstaan. staan. Eerst even een lekkere barspartij, het is een aparte band. Die heet The Bo Widest Boy Alive. Ja. Hoe kan dat wel? The Widest Boy Alive. The Widest Boy Alive. Echt. Ik heb rondgekeken en nee, jij bent echt een witste Die rondloopt. Sorry. Gravity. Should not see the innocence is killed. Not written, certainly not shown, but eventually what's meant to be covered up gets known. gewonnen. The widest boy alive. Ik heb er rondgekeken? gekeken. Je hebt het echt Die is al wel half tien geweest. Die toepakkel heeft in de zaterdagmorgen. Die is tijd voor de Zandvoortse berichten. En we kijken even wat er allemaal speelt hier in Zandvoort. En judoka Morris Zwiers heeft gewonnen. Oh, dat was even spannend met zijn tweelingbroer Tijn Zwiers. En die had ook allerlei dingen gewonnen, maar hij had ook weer dingen gewonnen. Nou goed, uiteindelijk was het echt uh, spannend. Die had gewonnen. En uiteindelijk heeft dus judoka Morris Zwiers heeft dus uh, uh, de dingen gewonnen. De, de sportgala in Haarlem. En uh, uiteindelijk uh, mocht hij de vlag ken Jan jezelf dragen. Waarom begin ik sportvol? hier ook aan een, een, een sport? Ik is het niet, Dus Dat is helemaal ja. dus, niet bij, bij jou. Oh, ja, ja, maar om in het kader van sport te blijven. Ja, maar wacht even. Ze gunnen elkaar echt alle successen. Dus waarschijnlijk volgend jaar wint Tijn weer een prijs. Dus dat is hartstikke mooi. Lijkt me wel grappig. Twee van die gasten die dan tafel aan het opscheppen zijn over uh, dingen. Goed, wat dan mee. Wat voor sport was dat precies? Judoca. Judoca. Judoca. We hebben het nu even veel verbaasd. daar ben ik natuurlijk wel voor, want ik heb altijd bij de Lines gezeten. Maar er was een tweede schoolboest basketbaltoernooi Nieuwe Stijl werd gehouden. En uh, in de Korverhal, was was afgelopen woensdag, dus het staat nog niet in de krant, maar het fanatisme droop weer vanaf. En uh, vorig jaar werd afgestapt van de teams uh, van vijf onder de naam van de school, maar nu waren het allemaal kleine teampjes. En uiteindelijk hebben Curl Power en de Basket Boys die hebben het schoolbasketbaltoernooi gewonnen. En na het toernooi was een prijsuitreiking en... Uh, de evaluatie bleek dat kinderen willen toch graag om een prijs spelen. Zodat ze dat ook konden vieren. Iedereen is een winnaar. Ja. En zij geen verliezers. Ze zijn allemaal sportief. Ja. Dus uh, <laughs> ja, welke scholen ze zijn, die het hele wordt dus niet onthuld. Want iedereen kon, alle kinderen konden zich inschrijven. Okay. Dus dat is wel heel leuk. Hmm. En de scheidsrechters werden geleverd dus door de basketbalvereniging de Lions. En uh, die beginnen ook weer een beetje op te sluiter uit het dal. Dat komt ook wel door die 3 tegen 3, wat ook volgens mij een Olympische Spelen was ook en zo. Hè? Daar is het wel populairder geworden. Okay. Je weet er helemaal niks van. Oh. <laughs> Ik merk het. Stel. No. Nou, no. ja, ja. nog even, even een, een, een alertbericht eigenlijk. Want er is uh, afgelopen maandagavond... heeft zich een man uh, zich volgedaan... aan de Jacques-Peteijseweg uh, als uh, nep-agent. Nou ja, zijn poging mislukte. Maar de politie waarschuwt voor deze man... En zijn uh, signalement, nou, de man die zich voordeed als agent, vertelde een senior dat zij die avond overvallen zou worden. Ja. En dat hij daarom haar sieraden veilig moest. Oh, natuurlijk, ja, ja, alles afgeven. Dat is het veiligst. Nou. Dat iemand anders het in de handen heeft. Ja, ja. Hey, ik vind het logisch hoor. Ja, ik ook. Ik ja. ook. Dus nou ja, dan wordt het toch, uh, toch weer opgeroepen om uh, nou, toch alert te blijven. En ook met oudere mensen. Ik zie het ook bij mijn moeder. Ik zeg: als ik één keer per week bij haar ben, ik zeg, mam... De bank belt jou niet. De bank staat niet aan nee, de deur. Nee, heel goed, ja. Iedereen staat aan de deur, maar je hoeft niks. Nee, precies. Nee, ik vind dat u uh, om mij waarschuwt, maar ik uh, neem zelf mijn hand. daar fijn. Op. Precies. Ja. Nee, ik, ik ben ook benieuwd, hoor. ik heb al eens een paar keer een berichtje gehad van: eh, Paps, ik heb een ander telefoonnummer gekregen. En dan ben oh, ik ja. zo. Echt, dan wil ik eigenlijk gaan ja, reageren. Dus ja, ja? uh, hoeveel geld zou je willen dan precies? <laughs> echt al net voor de stap voor te zijn, weet je? wel, in plaats van dat te <laughs> vragen, begin je al te was dan geld. met de identifier. Maar de... dan zegt mijn vrouw. Nee, klik weg. <laughs> hang op. Dat heb ik eerder gehoord. Goed, ja. nee, wat je moet doen, is je zoon bellen. En ja. zeg je van klop echt dat. je telefoon kwijt. Ja. Dat nee, eigen nummer. Ik wil ze gewoon een beetje pesten. Oh. huurdersplatform organiseert een bewonersavond, dinsdagavond 7 april in pluspunt. Alle ja. huurders en woningstichting Pre En de gemeente zit allemaal bij elkaar. En ze hebben het ooit allemaal veranderd. En uiteindelijk gaan ze nu uh, ja, dingen bij elkaar uh, gooien. En ja, als, je, als je vragen hebt, want Prewonen regelt dat nu allemaal, natuurlijk. En, en hier in uh, Zandvoort zijn. Er was natuurlijk 2600 uh, sociale huurwoningen, geloof ik. En ja, die moeten allemaal worden, worden onthouden. Onder andere is bijvoorbeeld uh, de flat aan de Lorenzenstraat. Die galerij klopt niet allemaal, die is met stempels ondersteund. Ja, schiet dat nog een beetje op. Nou, heb je allemaal dat soort vragen wat te maken heeft met jouw woning of andere dingen... dan moet je naar deze 7 april gaan in pluspunt. Dan kan je dus die allemaal gewoon even... Uh, daar druppen, droppen. Mm. Uh, meld wel even dat je heen gaat en wat voor vragen je hebt. kunnen ze daar een mooi antwoord op bedenken, zeker. Mm. Bedenken. Nou, vertel. Nou ja, wees, uh, wees alert, want de uh, handhaving van de gemeentestand gaat toezicht ja. op verkeersveiligheid. En ze gaan voortaan bekeuringen uitschrijven. En nou, Normaal ren, ik, ren ik heel hard weg, maar zij rennen harder, ben ik bang. Ja. Dus uh, controles gelden voor het naleven van verkeersregels door voetgangers en fietsers. En uh, ook deugelijke fietsverlichting en het gebruik van mobiele telefoons tijdens het fietsen. Dus uh, tot op heden werd het uiteindelijk door de politie gedaan. Maar vanaf nu mogen zij dit ook doen. Nou, uh, okay. lekker dan. Wat Zeker. betekent dat eigenlijk dat er minder personeel uh, beschikbaar is? Of willen ze gewoon twee functies in één? Ik denk dat ze, ja, twee functies in één. En volgens mij hebben ze tegenwoordig ook een wapenstok. Nou, uh, mm. dan weet je het wel. Mm. Blijf, blijf uit de buurt. Ja. Nee, heb Gaat er weer een boom om? Dat mag toch niet? Daar hebben ze helemaal een vergunning voor gekregen. Ja, weet je wel. Het is wel leuk dat je daar een... Uh, zeg maar een, uh, een oude bunker hebt maar het is niet de bunker dat je allemaal boven gaat omschlagen uh, nou, dat gaat weer het verdoe te zijn Opvallend veel uh, bomen zijn gekapt in een Natura 2000 gebied met die uh, bunkers. En daar moet aan gekeken worden. Dus uh, wees gewaarschuwd als je dat hebt. Nou, Heel nog goed. eentje? Ja, heb je zin in een praatje of gezelligheid? Ja? Schrijf het dan aan elke dinsdag bij pluspunt Noord. Om 10 uur s ochtends ben je welkom voor een kop koffie of thee. en ontmoeting met anderen uit, uit je buurt. Uit je buurt ja. joh. En, en blijf uit mijn buurt. Ja. Ja. En komende vrijdag om half acht is er een dieravond bij de KNRM in het boothuis van Zandvoort. Je kan je aanmelden via pr Beperkt aantal plaatsen. Een trace is gratis. donatie wordt gewaardeerd. Dus het is om half acht uh, gaat het boodhuis open en om acht uur begint het. Nou, leuk. Dat dus over de zandvoortse berichten. Leuk. Zeker. En dan wordt het even tijd voor een nieuwe plaats van U2. Dat is lang geleden dat ik U2 heb gedraaid, als ja. dat Dit is echt. Ik ga het toch weer eens proberen. Ik dacht dat het gaan doen. Song of the Future for an Days of Ash. The future, as everyone knows, is where we're gonna be spending the rest of our life. Who said the future is closed? never saw the promise in her eyes, liberty, and I'm running my mouth off, running my mouth off, his life, poetry, oh, and I'm running my mouth off, Serena Serena, she's the son of the future. Classroom prophets gone to ground. Schoolgirl says everyone knows love is a verb, You're not a noun. I Single van YouTube. Ik hoorde ook dat ze nummeren met Ed Sheeran. Ik vind het meteen stuk minder interessant te vinden. Maar goed. Het gitaartje, ik mist gewoon die edge. Waar is de gitaar van die edge? Ik, ik hoorde een of andere keyboard-gitaar volgens mij. Nooit meer doen, hè? Nee, dat was ik zelf ook wel een beetje voor eigenlijk. Nooit meer doen deze plaat van YouTube. En de laatste plaat die heet dus... Uh... Songs of the Future. Nou, ik hoop mm. het niet. Ik hoop dat ze in de toekomst nog iets anders Klinkt uh, gaan doen. heel maar. veilig, hè? Zeker. Nou, ik heb nog een stukje geschiedenis wat nog is blijven staan. 1965. Echt een heel mooi jaar. maar er zijn ook hele nare dingen gebeurd in uh, 1965, hoor. Ja, Malcolm X wordt vermoord. Als ik snel rondkwam, was het ik zag... was Malcolm terug in een dode My Mijn moeder zich over haar baby's... en ze yelled uit, They're ze my husband I heard shots and I saw people crawling on the floor. I saw and so I got down too. Then when I was looking up and I saw um someone looking amazement to the front. I knew they had shot my husband. Het gaat over de moord op Malcolm X oftewel Malcolm Little die de had uiteindelijk zijn slavennaam afdeed. en dacht van fuck de slavennaam. want ja de slavennaam. dat heeft een witte mondnaam gegeven dus hij werd Malcolm X. Hij was toen een Nation of Islam en Nation of Islam is altijd even goed om dat zeg maar uit te, uit te leggen. Do you hate all white people? I don't think it's a fair question. Uh, he te Mr. Mohammed teaches us to love our own kind. And let the white man take care of himself. A white man today, sir after uh kidnapping millions of black people from Africa stripping them of all human characteristics and relegating them to the role of chattel or cattle or animals commodity merchandise that could be bought and sold at will uh, and then 100 years since the emancipation Proc uh, proclamation using every type of deceptive method to further us into slavery nou goed, je begrijpt het al er was wel wat uh, agressie tegenover de witte man en uh, de negers islam was echt the black man was first de, de zwarte man was er eerst en later is de witte man gekomen. En dat is eigenlijk een slap aftreksel. Hij werd later steeds milder, deze Malcolm X. Hij kwam ook in contact met Martin Luther King. Misschien mm -hmm. ook wel eens van goed. Mm -hmm. En die was eigenlijk meer gewoon Vaart. voor het samenwerken natuurlijk. Hè. Nou goed, uiteindelijk kwamen ze tot elkaar... En uh, ja, toen vond dat een of de leden van de Nation of Islam, een echte fanatieke Nation of Islam, die vermoordde hem tijdens een bijeenkomst. En nou goed, dat was dus uiteindelijk het leven van Malcolm X. Er zijn mooie verhalen, of, of mooie films over te vinden natuurlijk. En hij was voor een onafhankelijke staat voor de zwarte mens binnen de huidige VS. Nou, iets maar weer een aparte staat. Laten we dat niet doen, dus zeg maar. Goed, ze hebben ooit een leuke plaat gemaakt over deze Malcolm X. Friends X. Echt de jaren 80. Een beetje eind jaren tachtig. Hè? Echt ja, eind jaren tachtig. Ja. Met opzomming wat hij allemaal heeft gedaan. Goed, tot zover hebben we een stukje over Malcolm X. 1965, vertel. Ja, in, uh, er is een stijl en die hebben een woning gekocht in het Gelders Verwamel. Die is helemaal gebouwd volgens regels en zo. Maar nou blijkt dus... Ze willen eigenlijk uh, uh, wel natuurlijk het net op. En het blijkt dus gewoon dat uh, de stroom die daar is, die is er gewoon niet. Ze, ze hebben geen aansluiting op het stroomnet. Oh ja, ze hebben echt een we. probleem. Het douche en wassen doen ze bij hun dochter koken op een klein kookplaatje. En uh, een waterkoker aanzetten betekent dus dat al het andere uit moet blijven. Dus ze hebben echt gewoon iets heel kleins. Waardoor ze gewoon niet normaal uh, kunnen functioneren als huishouden. Dus uh, ze hebben... Het zat op de plek van een oude smederij. En het was ooit onderdeel van het ouderlijk erf van Mariska's man Erik. En daardoor hebben ze waarschijnlijk een heel klein beetje stroom. Niet ja, ja, ja. genoeg om... Wij uh... fietsen! Ja. <laughs> het zat in augustus dus via mijnaansluiting.nl een stroomaansluiting aangevraagd. Die werd goedgekeurd. De aansluiting zou eind maart komen. Hè, van dit jaar zeggen ze. Dat is dus vorig jaar waarschijnlijk. Maar na overleg werd het vervroegd naar halverwege februari. Maar ja, ondertussen gebeurt er dus niks. Nee. Dus, ik. Uh, ze willen door hun verhaal uh, te delen... hopen ze anderen te waarschuwen. Want het stroomnet is gewoon niet toegankelijk... voor gewone mensen. En... Uh het gebeurt gewoon, wees op je hoede. Nou, op nou, bedrijven we moeten soms uh, op een wachtlijst, uh, komen op een wachtlijst terecht en dan moet je gewoon wachten op, op stroom, voordat je echt een beetje een leuk bedrijfje kan opzetten. Erg, nou, hè? Um, nou, eerst maar even een stukje muziek. Heb je nou al die landenkeuze geprikt? Ik heb hem wel, maar ik, ik denk dat je even moet kijken, want hij duurt best wel lang, vijf minuten. Vijf minuten. En, uh, en is dat diegene die ik bedoelde? Ja, nou start er maar, ik ben benieuwd ja, of hij meteen begint. Uh, ja. We hebben het over de, de zanger, James Dean Bradfield is vandaag jarig en... Dat is de gast van de Manic Street Preachers. Straks daar nog wel even meer over. Deze James Dean Bradford kwam op school op haar gasten tegen. En daar heb je uiteindelijk een band mee begonnen. En uh, dit is misschien wel uh, het klassiekste stuk van ze wat ze hebben gemaakt. Ja. If you tolerant dit. 57 jaar wordt Ja, mooie muziek van de Mannex Street Preachers. En if you tolerant this, your children will be next. Ik kan me nog herinneren dat deze plaat een hit was en dat er een videoclipje bij zat. En dat die kinderen allemaal een, een mond en een oog waren afgedekt. Dat je van ja, als je overal dood stom voor bent, dan gaat het wel een beetje verkeerd worden in de wereld. Maar goed, vroeger dat ze nog in de Mannex Street Preachers zaten met die andere gast, Richie James Edward, maakten ze toch iets anders soort muziek. Dan maakten ze deze muziek. Hé, waarom niet? Nee, dit. Nee, natuurlijk. Goed, Motorcycle Emptiness is een van die grote platen die ze maakten. Uiteindelijk maakten ze opstandige muziek. Dit maakten ze bijvoorbeeld. Het was vooral dingen op de straat die ze aanspraken. Ja, het geloof. Ze waren overal een beetje tegen. Dus Ze werden eigenlijk geliefd, maar ook gehaat. Later nadat deze Ritchie verdween. Hij uh, had zijn auto ergens gebarkeerd. Hij uh, ging nog uh, iets doen. Maar wat hij er precies geraakt is onduidelijk. En uh, sinds uh, 1995 uh, is, uh, is hij officieel doodverklaard. Maar eigenlijk hebben ze nooit meer wat van hem vernomen. Het is een bijzonder verhaal over deze uh, Richie uh, Edwards. Um, en dat ging eigenlijk over het feit dat James Dean nog wel leeft. En die is vandaag, ja, je oh, dat nee. nog volgen? Moeilijk verhaal. Nou, ik. Echt, hè? nou oh. nee, zeker. Maar ik heb toch voor jou, omdat jij zo'n stoelenfan bent en alles... en ja. architecten, ja. heb ik toch wel even... dat vandaag de geboortedag is van Hein Berlage. En hij heeft toen de beurs van Berlage heeft hij, uh, heeft hij toen ontworpen... En hij heeft een heleboel ontworpen in Amsterdam, ook met Mercatorplein en alles. Ja. Naast bijkorf, ja? eh? de bij, de ja, de, ja, ja, Haas Als je pas zo naar de Bijenkorf ja. loopt, dan uh, kom je daar langs. Ja. En er worden Mooi ook heel zo. veel lezingen gegeven. Nou, je kan daar, uh, maar hij had de... ook meubels wat hij ontworpen. Ja. En zo. Ja. Dat een beetje oudbollig. Maar nou, Hij was ook een tijdje in uh, Indonesië geweest, zo. Dus nee, grappig. Ja. Je kan daar namelijk uh, um, escape room doen in de Beurs van Bellen. Escape room. Escape room. Oh. escape room. Dat is heel oh. grappig. Ja, ja, ja. Dan, dan, ja, dus het ziet er heel geniaal in elkaar. Maar het, ja, vooral de ornamenten aan het plafond... en, uh, en zeg maar het, uh, het ontwerp van het gebouw is geweldig. Kijk, de meubels passen daar natuurlijk mooi in... maar het is wel een beetje oud en strak en leuk. Ja, ik eigenlijk. Heb je het meegekregen bij de BBB... dat er een uh, ja? stoelwisseling heeft plaatsgevonden... Even, ik... een, even een uh, geluidsfragmentje ah, hiervan. Ze maakte vanaf 2021 een bliksemcarrière in de landelijke politiek... met de BBB, de Boer-Burgerbeweging, Caroline van der Plas. Caroline. Vandaag maakte ze bekend dat ze stopt als partijleider en fractievoorzitter. Haar opvolging, daar nee. is niet iedereen blij mee. Nee, nee ja. dat weet ik. Uh... Ik dacht in eerst instantie toch Mona Keizer. heel eerlijk gezegd. Ja, dat naar voren geschoven zou worden, maar het is niet zo. En dan gaan de geruchten dat uh, Caroline van der Plas, die uh, was eigenlijk uh, moe... En er zat fysieke klachten waardoor zij uh, het stokje min of meer heeft overgedragen. Ja, zeker. Even te veel vlees gegeten. Ja. Even te veel bij de boeren langs. Heb je die, die ook gezien van haar, die drie afleveringen op uh, Videoland? Oh, oh, ga kijken. Oh, Als ga je bij kijken. je moeder de bank zit, dat je een droom hebt gehad. Ja. Dat je afgezet werd. Kom op, zeg. Doe eens even normaal. En dat je wat, dan. Uh, wat de droppigheid en dat allemaal. Dan, en dat ze dan er. De, de, de, want ze krijg bezoek en dan schrijven ze de bank weg dat er moet gezogen worden. Yeah. Maar dan kwamen ze allemaal hondenbrokken en dergelijke tegen. Ja, dat was maanden niet gestof had. ik gezegd. Ah. Echt droog ja. wordt ook wel ja. Ja, goed. Uiteindelijk de opvolger is Henk Vermeer. Ik ja. heb ervaring als uh, fractievoorzitter. Natuurlijk zijn er mensen die vinden dat Mona het zo uh, moet ja. worden. Maar ja. ik heb uh, ontzettend veel berichten gekregen van mensen die heel blij zijn dat ik het stapje heb. Ja, zeker. ben er wel hartstikke blij mee dat jij het wordt. Henk. Het grappige is als je zijn naam Google... Dan krijg je dus een man met een pet en een jasje. En denk ik, is dat boordje van buiten of zo? Nee! En dan hoor je hem praten en denk je: nou, nou, dat is me toch wel een mandje. Deze Henk Vermeer, maar die gaat het overnemen. En uh, ja, het grappige is dat. Ja, eer heeft nog deze Monijn Keizer nog geïnterviewd. En die maakte er nog een, een, toe, een toespeling van. dat zij misschien nog maar van de plas buitenspel wilde zetten op een of andere manier. Nou, ze was echt op de pik getrapt. Dat, oh. je, dat, dat je daarmee voor. dat je die opmerking durft te maken. Echt zondag, ik zou echt weg willen lopen gewoon. Terwijl je nu, ja, Henk. Of eh, eh, Mona, ben je gewoon buitenspel gezet door Carlin van der Plas? Die is het even omgedraaid? Die is nou succes in de politiek daar? Mijn oh, nee, god. Nou. Nou, ik denk dat hij misschien wel naar een andere partij gaat straks. Oh, dat denk ik. Mona Keijs, ja, die ja, hopt weer. Die, die, die, ja. die, die, uh, die hopt van de ene naar de andere. Die komt toch niet van hier, de PVV, hoor. toch? Klopt. Ja. ja, klopt. Dan gaat ze maar nou weer naar de andere. Hmm. Nou, goed. Ja, ja. nog een van de plaatjes voor de... hem. Uh, even kijken hoor. Uh, uh, uh, die is, uh, jezus, ben je niet meer later. Het is bijna tien uur, dames en heren. de neer. tijd straks na tien. Goedemorgen, Zandpoort. We zijn alweer aanwezig in het pand. Dus doen we eerst nog even de vaccines. I wish I was a girl, echt waar. Into the room with refining poise. Bewitching and thralling all of the boys. You're so chic and you're so sweet. Dat kan je het vergeten. Als je nog een switch wil maken. De vaccines. Maar waarom, ja. wil je, waarom wil je dat nou? Waarom wil je nou een meisje zijn? Dat, dat weet ik ook niet. Gewoon, elke man is dat wel eens een keer een fantasie geweest. Dat mmm, is ook moeilijk, man. Dan kan je aan je eigen borsten zitten, natuurlijk. Dat is het <lacht> Wat is het? Wat is het? Ja, Tenarig. doe je dat als meisje? Wat een nalatigheid, allemaal. Ja hoor, nou, ja. waarom niet? Ik krijg dit er Jij gewoon een beetje okay, door. Ja. Sorry, nou, ik wil dit nog even zeggen. Excuus voor het volgende programma. Ja, nee, niet dat ik... Het het hele programma, maar ik, zit, ik zie net op de playlist... dat Paradise by the Desport Light staat er gepland. Wanneer? Oh, voor straks. O. Directe. Goed, ja, hoop te doen... Zijn wij uit de lucht. Nee, ja, precies. Uh, nog even gisteren was het groot nieuws natuurlijk. Obama, die in een podcast vertelt over UFO's en ja. buitenaards leven... Ja. Oh. werd heel groot opgeblazen... Dat hij gelooft in aliens. Maar dat ze in ieder geval niet in de Area 51 onder de grond zaten. En dat ze ook geen UFO hebben. Nou, Trump die begon meteen om te blaten. Bla, bla, bla, bla. Oh, hij heeft een hele gevoelige informatie ja. heeft hij rondgespreid. Die gast kan ook niet luisteren. Ook gewoon. Ja. Die kan alleen ja. naar zichzelf luisteren. hij heeft gewoon niks gezegd, Obama. Maar goed, dit is natuurlijk wel weer leuk. En, uh, het gaat leuk. natuurlijk over Area 51. Het grappige is, ik heb afgelopen week zat ik weer vast in zo'n... Uh, History Channel, een documentaire over aliens. Ja, ja. Yeah. En heb je Bob Lazar. En Bob Lazar heeft in Area 51 gewerkt. Dat vertelt hij. En hij heeft met element 115 gewerkt. En element 115, een soort samenvoeging van allerlei elementen. Hmm. En dan krijg je iets wat, wat je als, als vloeistof, als brandstof zou kunnen gebruiken... voor uh, UFO's, oh. voor vliegtuigen. En die kunnen dan heel hard. Daar zou je echt heel hard mee kunnen vliegen. Alleen, het van element 115... Dat bestaat wel geteld, als je het weet te ontwikkelen, 0,5 seconden. Je kan er allemaal niks mee Dan is het weg. Dan is het weg. Oh ja, dat is grappig met tanken. Dat dacht ik ook. Dus Bob Lazar, op met je fabeltjes rond te blazen. Dat uh, is weer een uur verspeeld van jou. Ja, ja zeker. Ja, ja. Maar ik vind het altijd wel leuk om dat te ontkrachten. Wie, wie, wie? Ja, samen gaan we het doen. Ja. Hoeft uh, Maxima die ontving uh, van de week een uh, zelfgebreide sjaal te waarde van 20 euro? Maar het, het is echt een heel kort en leuk verhaal. De koningin vroeg zich af of ze voor het bedrag moest betalen. Nou ja, uiteindelijk stelde de actrice uiteindelijk een, een tikkie voor haar. Ja. En die hebben ze Maxima toegestuurd, ik wil 20 euro. Dan weet je gelijk naar bankrekening, hè? Ja. Want uh, dat kan je zien bij de ja. tikkie's, wist je dat? Oké. Okay. Maar je ja. hebt geen inzicht hoeveel erop staat. Nee, nee. nee, nee. Maxima, die moest eigenlijk wel om lachen. Die, die had ook nou aansprek. Ja, de koningin kon het wel aanbod wel waarderen. En vroeg de actrice naar haar ervaring in het theater. Oh, wat leuk. Oh, wat leuk. leuk. Kijk, het zijn ook ja. net gewone mensen. Dat ja. wil ik niet. Ze krijgen niet alles gratis. Nee. nee, nee kijk, dat, denken wel niet. Niet. dat denken ze wel niet. Ja. Ik heb er wel een bericht over dat er nieuwe auto's zijn. En die hebben dus een uh, bepaald veiligheidssysteem. En dat heet dus uh, Advanced Driver Distraction Warning. En het ADDW. En dit schijnt dus steeds als je aan het rijden bent. En als je dus eventjes op je radio kijkt. Of je kijkt eventjes... Uh, naar buiten? Je naar kijkt beneden. achter je of iemand je inhaalt. Ja? Dan begint hij al te piepen. Omdat je je, moet je hoog op de weg houden. Mm. Oké. Okay. Kan je het dat uitschakelen? Nou, bij sommige auto's wel. Bij sommige auto's niet. Maar het moet bijdragen tot het verder terugdringen van het aantal verkeersslachtoffers. Ja. En uh, hij gaat verplicht aan bij het starten van het voertuig. Maar uh, het kan wel uit worden geschakeld. Maar het moet wel bij elke rit opnieuw gebeuren. Ja, dat hoor je steeds vaker. Ja. En, uh, dat dan, wel ja, wel veilig. Maar ze worden daar heel erg gestoord van. Zeker. Alles, uh, ja, ik vind het toch steeds uitmoedig dat Jony kan bellen. Goed. Nou, ja, uh, kan uh, uh, kan uh, je... Dit was Toeboogleefd. Mooi weekend. We spreken elkaar Tot volgende, volgende week. Tot volgende week. Ik ben benieuwd wat het allemaal in de geschiedenis is. Hè. Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. -M -M. ZFM. ZFM. van 10 uur.